Nieuw muziek van het Japanese House, samen met Justin Vernon, Dion zo heet het. Zometeen na het nieuws van 9 uur, meer muziek uh, en natuurlijk ook de tips voor dit weekend. Tot zometeen! Dit is het Regio Nieuws. Twee jongere werkers van Renewed in Hilvarenbeek hebben het initiatief genomen om drugsgebruik en de gevolgen daarvan bij jongeren en hun ouders bespreekbaar te maken. Niet in één avond ongemakkelijk praten, maar met een reeks luchtige bijeenkomsten. Want een pilletje gebruiken, dat vindt niemand in Hilvarenbeek raar. Er zijn veel jongeren die drugs proberen in Hilvarenbeek, zo zegt de jongere werker. Jongeren uit Hilvarenbeek houden van festivals, komen ook in schuren, hardstijl is groot en het is niet vreemd om hier een ecstasy-pilletje te nemen. De een die staat op straat op zijn veertiende met een jointje en de ander probeert op zijn achttiende iets op een festival. Het is momenteel een trend, zo zeggen de jongere werkers. De Lustwarande in Tilburg dreigt geen subsidie meer te ontvangen van Tilburg en de provincie. De stichting probeert de tij nog te keren, maar er is ook goed nieuws. De Mondriaan Stichting heeft deze week de Lustwarande gewaardeerd met een bijdrage van 110.000 euro voor twee jaar. Daarom vindt men de afwijzing van de Tilburgse Stichting des te vreemder. Er is dus waardering vanuit Nederland, maar regionaal laten de gemeente en de provincie het momenteel afweten. Lustwaranden zegt ook dat de puntentelling niet klopt en er is nu ook een publieksactie gestart. Onder het motto met de lust waarander moet blijven. Er zijn ook twintig andere instellingen die ook een positief advies van de provinciale adviescommissie kregen... ...maar niet genoeg punten om ook geld te krijgen. Die hebben zich nu ook aangesloten bij het protest. Ze vragen nu extra geld van de provincie, omdat meer gezelschappen en makers in aanmerking kunnen komen voor subsidie. En de evenementensector heeft een grote klap gekregen door het coronavirus. Veel artiesten zijn inmiddels ook een andere baan aan het zoeken. Maar ja, wat in het hart zit, muziek maken, dat krijg je er niet zomaar uit natuurlijk. En wie weet komen er weer betere tijden. John de Bever bijvoorbeeld, die lacht er nog om. Hij zegt: Ik vermaak me prima, ook in coronatijd. Ik mis het optreden natuurlijk wel, maar het is even niet anders. Eén keer in de twee weken is hij ook te zien bij Johan Terksen, is hij op de koffie. Dat is ongeveer 200 kilometer rijden, maar dan ben ik even bezig. Een beetje muziek luisteren, zegt hij, en over voetbal praten. Dit was het Regio -nieuws. Helpt u kinderen met een handicap door deze moeilijke tijd? Steun dan het werk van het gehandicapte kind. Ga naar spelen.nl of sms spelen naar 4004 en doneer een tientje. Ik ben Maxime. Ik ben Galijn. En je hoort ons elke zaterdag bij Ed op de radio. Tussen 12 en 2... Met een nieuw thema elke week. Thema-trivia. Met... Uh, we doen Carlijns Headlines. Game-nieuws. Wat we nog meer willen. <laughs> Precies. <laughs> dus uh, elke week kun je naar ons luisteren. Uit Maximaal de Radio. Staat uw naam nog steeds niet op deze plek? Informeer naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorlen.nl de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl Goedenavond. Tonight... Dit is tot 10 uur. Het houdt, niet op. Het, houdt niet op. Het houdt niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Here. Het houdt niet op. <laughs> woman, you're a woman You got to be a woman I got the feeling of love When you're, you're talking to me You see what you mean I got the feeling of love She's a woman, you know what I mean You better listen, listen to me She's gonna set you free yeah. yeah. Wolfmother mother. En woman aan het begin van het uh, derde en laatste uur ook op uh, deze vrijdagavond van het houd niet op op de lokale uur Goedenavond, welkom als je nog even leuk uh, inschakelt. Uh, ook leuk als je nog gewoon een uurtje blijft hangen. Als je, stel je voor dat je, gewoon al twee, als je het gewoon al twee uur uithoudt uh, ja, uithoud en dan nog een uur uh, tot u nog gaat luisteren. Ja, dat zou ik knap vinden nog. Maar wees welkom in ieder geval, uh, derde en laatste uur, het, uh, het houd niet op op de lokale uur op Hoorlen. En uh, wat wil je horen? Uh, 013 -54 1344. de lijn staat Wagen wijd open. En uh, ja, het is weekend, dus jij mag kiezen. Waar heb jij zin in? Vrijdagavond, ik kan me zo voorstellen dat je een uh, plaat nodig hebt. waarmee jij officieel het weekend in wil luiden. Nou, dan kun je die nu aanvragen. Kan ook via facebook.com/slash maartenlog. En natuurlijk ook uh, de nodige nieuwe muziek dit uur: de nieuwe van Biba Doobie, die heet Care. Leren we het ook nooit hier, hè? Hallo? Hallo? Hallo? Uitwoordapparaat! <laughs> er is niemand thuis, maar laat je boodschap achter naar de... ...pjee! Lokale Omroep You thought you had found a good girl. Ah, dit is heerlijk, he? Heerlijk. En wat een stem had deze dame. Etta James en uh, Telmama. Um, en daarvoor... Um, wat had ik daarvoor ook alweer? Moet even, oh ja, Biba Doobie en Care. Kijk, uh, Etta James 2012 is overleden. Ik was even uh, aan het denken van wanneer was het ook alweer. 2012 uh, is overleden, maar wat een stem en wat een plaat heeft die mevrouw toch gemaakt. Um, ja, uh, het is uh, tijd voor de tips. Want uh, ja, de vakantie voelt al wel even geleden, hè? maar dit weekend komt dan dat vakantiegevoel weer terug. Het wordt namelijk heerlijk weer. Verder zijn er ook uh, ja, weer een aantal leuke dingen te doen. Uh, in en rondom Tilburg. In en rondom Goorlen. Dus tijd voor de uittips. Voornamelijk uh, voor uh, ja, zaterdag en zondag. Uh, maar vanavond is er ook nog, live op vrijdag, Lisa van Nes. Dat is bij uh, De Vos en de Kraan. Dat uur is uh, zojuist begonnen om uh, 9 uur. Gaat tot 1 uur vannacht door. En uh, nou ja, dat is helemaal gratis. Dus kun je naartoe als je wilt. Uh, maar voor de rest, ja, ik deel hem weer op in twee blokjes. In één keer wordt het weer heel erg veel. Dus eerst de tips voor de zaterdag. Morgen! Dan is er een uh, boekstore day bij Gianotten Mutsaars. Dat is van 10 tot 5, helemaal gratis. Er is ook een digitale workshop voor kinderen bij de bibliotheek Midden-Brabant. Dat is van uh, half 1 tot 2, kost ook helemaal niks. Dan zijn er uh, kindercolleges over filosofie in de uh, bibliotheek Wagnerplein. Dat is van uh, half 1 tot 2 uur, Dat is ook gratis. Dan is er Vroeg Pieken bij de smederijtuin. dat is van 3 tot half 12. 10 euro bij per twee personen. Uh, Beachy Invites Dio, Gio, en Irwan, dat is bij Beachy, van 3 tot 11. Dan is er ook nog een Story Party in Tilburg, True Dating Stories, bij Cinecetta Films, dat is om 7 uur. En uh, nou ja, die hondenplons waar ik het straks over had. Uh, bij High Cinema met The Wife. Uh, dan kun je een film kijken bij het uh, wijkcentrum Heijhoef. En er is ook nog tilt, een avond met Aafke Romein, dat is in uh, de nieuwe vorst. Dat uh, begint om half negen. Um, ik ga een, uh, een plaat uh, draaien, uiteraard. Hè, want uh, dit is uh, Pop Radio. Welkom. Um, en je hebt natuurlijk altijd uh, van die favoriete artiesten. Maar dan met een liedje um, ja, die anderen dan wie niet kennen. Hè. Je hebt natuurlijk de hits, maar je hebt ook personal favorites. En uh, dan hoor je een keer iemand anders over die uh, favoriete artiest van jou praten. En dan denk je van, hey, hey, hey, maar dat is leuk, maar heb je dit nummer al gehoord? Dit nummer, dat moet je checken. Nou, ik heb dat uh, ook met... Lenny Kravitz. Ik uh, ben verzot op dat uh, album, al jaren. En uh, Let Love Rule, dat is uh, dat debutealbum uit 1989. Nou ja, de titeltrack staat er natuurlijk op. Um, I Build This Garden For Us, die ken je misschien wel. En Mr. Cab Driver. Maar er staat nog veel meer moois op. Um, Sitting On Top Of The World is er zo eentje. Ja, kan ze nou wel allemaal uh, op gaan noemen. Maar het gaat nou in dit geval om uh, dit liedje. Ja, dit is zo waanzinnig. Ik vind het... Samen met Led Love Rule, de beste van uh, Lenny Kravitz. Dit is het waanzinnige Flower Child. Op de vrijdagavond, op de lokale hoekhoorle, Lenny Kravitz! Dressed in purple velvet, smil a flower in her hair. Feel her gentle spirit, as the shopper fills the air. She wears rubies on her fingers, tiny bells upon her toes. She's the finest thing I ever seen, love that ring inside her nose. Flower child. All the magic copyright, and where her trip will carry you to somewhere you can't find. She's on a plane of higher consciousness, meditation is the key. She's got her shit together, cause her soul and mine are free. Free! sunshine and her lips are jelly sweet, flower child, yeah, my little flower child. En het laatste nieuws op lokalenomopgoorlen.nl lokale Alex, de astronaut! And I think you're oh, great. great. You're great, ja dankjewel. Dankjewel. Ook nice. okay, dat niet over mij. Ah. Oh, never mind. That's a fun song. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja je hebt gezonnen. Nou, klaar. Hè. Nou, nou, weg. Hè. Weekend vieren. Alex de Jastonaard. Uh, zij uh, komt uit Australië. Australische zinnen dus beschreven als een van de krachtigste en belangrijkste songwriters van Australië op dit moment. En uh, haar muziek wordt omschreven als folkpop en folktronica. I think you're great. En daarvoor... Ja, wat een waanzinnig is dat, hè, van uh, Lenny Kravitz. Ik zei het, toch? Ik zei het, toch? Flower Child was dat. En dan krijg je nog de tips voor de zondag. Wat is er dit weekend allemaal te doen? Ja, een hele hoop, hè? Ja, lekker weer ook. Onze redactie heeft vanmiddag weer zitten zweten allerlei, nou, allerlei evenementen die dit weekend gaande zijn. Nou, dit zijn ze dus voor de zondag. Er is een, een megamarkt. Niet tevoren met een mediamarkt, maar een megamarkt op het evenemententerrein Het Laag... Deze zondag van 9 tot half 5. Dan uh, Steegbios in de Oranje Straat bij Gin Fizz. Om 8 uur is dat. Helemaal gratis en van niks. Ook gratis en van niks is de zondag live session bij Rauw. Meerdere sessies zelfs. Meerdere zondag live sessies. Dus van drie uur, uur middags begint dat. Het duurt tot 10 uur s'avonds. Dan is er ook Dead uh, Live at the Beach. Bij uh, de Commanderie. Het begint om 4 uur. Uh, dat is ook een stille film. Dat, dat lijkt me leuk. Dat is volgens mij dan ook met, met koptelefoons op. Hè? Ja. Nee, maar als je afzegt, dan hoor je helemaal niks. Stille film buiten bioscoop bij het uh, theehuis en spoorpark. S'avonds is dat. Nou ja, ook uh, zondag is er dus uh, die hondenplons. Had ik er eerder deze uitzending over. Lekker met je hond uh, gaan zwemmen in het recrea uh, recreatiebad. Stappen Drie verschillende thuisblokken is dat. En er is ook nog uh, een buitenbios en daar wordt uh, gedraaid La Vita e Bella. Ja, dat is een waanzinnige film. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Ja, het zal misschien niet iedereen liggen, maar het is een, een comedy over de Holocaust. Ja, maar het is echt... Geloof mij, als je hem niet hebt gezien, uh, hij staat ook in, uh, in lijstjes van beste films aller tijden. La Vita e Bella is een Italiaanse film... En het gaat dus over een man die uh, ja, super uh, positief is uh, in het leven. Zelfs als hij dus uh, ja, als jood uh, zeg maar naar het concentratiekamp moet met zijn zoontje. Maar hij doet uh, voor zijn zoontje doet hij net alsof het allemaal één groot spel is. Um, die uh, film die gaan ze draaien bij Giardino di Italia. Van uh, half negen tot elf uh, is dat. La vita è bella, zo heet uh, die film. Het is vrijdagavond en uh, pak even je geliefde vast... Gaan ja, we even lekker langzaam, langzaam slowen, heel slow, of toch niet? Black Rocking Beats daar voor de Pokes en uh, Fiesta. Hey! Ja, het leuke is er uh, is een site uh, in het leven geroepen. Dat is uh, howsampled.com en dan kun je dus uh, al je favoriete tracks, uh, vooral elektronisch en uh, hip-hop tracks, en zo kun je allemaal uit elkaar halen. Ook bij uh, bij Della Sol en zo, dus ook allemaal bij elkaar gehad. Uh, wel iets moois van gemaakt, natuurlijk uh, naar mijn mening, um, maar da daar is het ook gewoon herkende sample en uh, bij bij ook. joke. Um, kunnen we wel, ja, is wel leuk. Ik vind het altijd leuk om dan een beetje uit te pluizen en te kijken wat het origineel is. Het uh, loopje, dat uh, komt uit 1974, de Crusaders met The Wells Gone Dry. Hoor je meteen hè? Hetzelfde basloepje. Nog één keertje, de Chemical Brothers, hè? Dit, dit basloepje. Ja, ja, ja, en dan dit. Ja. Uh, nou, dat is dus uh, de, de baslijn. Uh, dit zijn dan de drums die erin komen hè, op het begin. Ook die komen uit de jaren 70, uit 1972. Van Bernard Purdy met Changes. Ah, oh, heerlijk hè? Heerlijk aan het neurden, Maar ook gewoon... Ja, je leert hier weer zoveel nieuwspul door te kennen, dat is echt fantastisch. En het zijn zelf ook gewoon op zichzelf goede platen weer, uh, dit. Oh, hoe nou, die, die, uh, die toeters. Heerlijk. Ja, blazers weet ik ook wel. Nou ja, dat zit er dus in. En dan hebben we nog dat vocale, dat Black Rockin' Beats. Another one of Beats. Dat komt uit uh, 1989, dat is van Scooly D, en het heet Gucci Again. Scooly D is back with another one of those Black Rockin' Beats. Passen, passen, passen, passen. Nou, dat is gewoon weer een hele platen op zichzelf. Uh, Hip-hop track uit uh, 1989. Dus als je een keer uh, ja, die leuke oom uh, wil uithannen op uh, verjaardagsfeestjes... ...dan moet je daar zeker even een keertje um, uh, ja, een, een kijkje opnemen uh, op whosampled.com. Ze hebben ook een, een Six Degrees Game... Dus dan kun je alle artiesten ter wereld, eigenlijk die in dat systeem op die site staan, die kun je um, ja, proberen te connecten. Dus stel dat ik nou um, als eerst doe, nou vanavond bijvoorbeeld gedraaid, Bruce Springsteen. Als ik die als eerst toe, En ik ga die dan uh, proberen in zes stappen uh, ja, naar Gerard Joling. Van Bruce Springsteen naar Gerard Joling. En dat kan dus al in. Twee uh, in twee stappen kun je al van Bruce Springsteen naar Gerard Joling. ja, is echt een nerd site hoor ik kan ook niet uh, nou voorlezen uh, van hoe je naar Bruce Springsteen naar Gerard Joling gaat dus als je het echt wil weten moet je het zelf maar opzoeken maar och man, ja, pure porno is die site uh. oh, I'm gone, yeah. Chemical Brothers Black Rocking Beats we blijven een beetje in de, de danshoek aan hè? want uh, dit is C.G. Lewis samen met Robin en Impact even de discotheek discotheken nog is vrijdag hè Your impact. impact. Eyes closed while I ride the wave. While in my head, you know I put my guard up on you, girl. You better. Wat afgelopen is. Dan krijg je nog een heel psychedelische rit erachteraan. Ruimteschepen die hier op het laatste nog inkomen. Ja. E.T. Phone Home. E.T. Phone Home. Ja. E.T. Phone Home. E.T. Phone Home. Nou ja, tot zover de gekke geit. Uh, gekke geit? Een gekke geit? Nee toch? Steve Miller Band, Je denkt zeker dat de Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Dit is uh, een van mijn uh, favoriete hip-hop tracks van een blanke rapper. Zijn uh, naam is Mike Skinner. Beter bekend als The Streets. And let's push things forward. This ain't the down, it's the upbeat. Make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD Latest technology, darts at treble 20 Huge non-recoupable advance, majors be vigilant I excel in both content and deliverance So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype No hydro, it's nice and right. I speak in communications in bold type This ain't your archetypal street sound Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round And then to the underground You say that everything sounds the same Then you go by them There's no excuses, my friend Let's push things forward You say that everything sounds the same Then you go by them There's no excuses, my friend Let's push things forward As we progress to the checkpoint I wholeheartedly agree with your viewpoint But this ain't your typical garage joint I make points which hold significance That ain't a bag, it's a shipment This ain't a track, it's a movement I got the settlement My frequencies are transient And resonate your eardrums I make bangers, not anthems Leave that to the artful Dodger The broad-shouldered 51% shareholder You won't find us on Alta Vista Cult classic, not bestseller You're gonna need more power Plug in the free phase and the generator Crank it up to the gigawatts Critics ready with your pot shots the plop dickens Put on your mittens for these sub-zero conditions But remember I'm just spitting Remember I'm just spitting Once bitten, forever smitten You say that everything Around here we say birds, not bitches, as London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck, so I know this dodgy fucking the duck. So it's just another show flick from your local city poet, in case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers, victory's flawless. Love us or hate us, but don't slight us. Don't conform to formulas. Pop genres are such. Sharp darts, double dutch. Park cars, troubles are much with more bud. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Laatst op woensdagavond ook iets gedraaid van zijn album A Grand Don't Come For Free. Waarin, uh, ja, het is een conceptalbum. Hij verliest daarin duizend uh, ja, dollar. En dat verdient hij dan weer terug uh, gaandeweg uh, tien liedjes of zo. The Streets en Let's Push Things Forward. Zometeen nog één uh, laatste verzoekje. Dit is nieuwe muziek van Deep Sea Diver en Sharon Van Etten. Het heet Impossible Wait. De ene van Deep Sea Diver. Samen met Sharon Van Etten. Girl power dit, hè? Ja, twee dames. Impossible Weights, zo heet de nieuwe signal. Nou, het zit er bijna op. Vijf minuutjes. Dit uh, is nog aangevraagd door Femke. Die wil graag uh, deze van de uh, Alabama Shakes. Don't wanna fight. Kan ik natuurlijk geen nee tegen zeggen, hè? Dus bij deze, hier is hij. But you lie, where well, I lie, why can't we both be right? Gonna work myself to death Want to fight anymore. Uh, Alabama Shakes don't want to fight. Tot zover, het houdt niet op. Uh, een hele fijne week gewenst. Een heel fijn weekend. Een heel zomerse week. Hè. Zomerse temperaturen uh, komende dagen. Um, ik spreek je hopelijk uh, ja, vrijdag weer. Of zelfs alweer komende woensdag bij een uh, nieuwe Going Underground. Wij sluiten af met een legendarisch nummer. Goede tekst ook. is Monty Python. Tot volgende week. I bet you they won't play this song on the radio I bet you they won't play this new song It's not that it's or controversial just that the in words are awfully strong You can't say on the radio or or or You can't even say I'd like to you someday Unless you're a doctor with a very large So I bet you they won't play this song on the radio I bet you they dare well program it I bet you they're Ingwell program directors Who think it's a load of horse Ja dit is een slechte compositie Slecht arrangement Slechte productie Slechte zong. Slechte tekst Slecht gespeeld Dus dat zal wel weer een heet worden maar dat is logisch. Was het allemaal goed? Nee. Was het allemaal fantastisch? Nee. Maar was het met liefde gemaakt? Was het met passie gemaakt? Is het met medewerkers gemaakt die er alles voor hebben gegeven? Nee. Is that het? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Dit is het nieuws van de afgelopen week. Afgelopen week is ook bekend geworden dat de traditionele intocht van Sinterklaas in de Piershaven in Tilburg niet meer doorgaat. Ook in omliggende plaatsen gaat de intocht niet door in verband met het coronavirus...